Ja, iedereen kan eten en we gaan veel verder. Ja, iedereen eet, drinken. Eens goed. Oké. Hm? Even kijken of het goed al is. Dus, nog een keer. Mm. Alle planten, alle vormen van planten, bomen, gewassen, dorens, alles stamt van, van maalgoed, van de wereld jetzera. Dus de wortels waar die krachten komen, want al die plantjes, die leven, ja. Ze verlangen naar iets. Hoe komt dat? Gewoon uit zichzelf? Nee. Ze worden ook bestuurd via... door maalgoed. De laatste sfera van de wereld... van de wereld Yetzira. En dieren... alle dieren... alles wat leeft... en voortbeweegt... met die begrip van... Insecten, die stammen, die hebben hun wortel bij Jesod van Jetseraar. Wat wil ik zeggen? Al die werelden tot en met Asiya, zijn geestelijke werelden. Dus zij ontlenen hun krachten van die geestelijke wereld. Daarom moeten wij zeer, zeer uitermate voorzichtig zijn... Met alles wat leeft. No. Hoe ga je dan met vlees eten? Kom voor, ik Nee, maar... Vlees, vlees eten betreft. Maar vlees eten. Natuurlijk, iedereen mag vlees eten. Het is niet... Uh, waarom is dat Kijk, Wat nodig is. is nodig? Nee, het is wel nodig. Wat is nodig? Een mens... De mens is zo gemaakt. En de mens bevat in zichzelf alle vier vormen van natuur. Oké. Okay. Dus in mens hebben wij, laten we zeggen, onze nagels. Dat zijn, die hebben van, van stenen. Ja, nagels. Die zijn als het ware niet levend. En toch groeien ze. Haar is ook... Uh, net zoals planten en tegelijkertijd allerlei overgangsfasen zijn ook maar een mens eet alles in zichzelf vlees, we hebben gemeen met dieren vlees dus dat is allemaal en als een dier als je eet gewas, gewassen dan gewas komt, gewas hoort bij plantenrijk. Dan gaat was, gewas over in, in een dierlijke natuur. Het is verheffing van de natuur. Het is verheffing van plant, wanneer een plant belandt in een mens. Maar alleen was een mens dat nodig heeft. Als een mens dat echt nodig heeft, dan wel. Daarom als een mens te veel eet of hij eh, heeft dat niet nodig, maar eet overmatig wat hij niet nodig heeft. Want als een mens honger heeft of trek heeft, dan verheft het ook. Als het ware, dan heeft het ook een kracht wat wij niet zien, waarbij gewas erg goed. Uh, overgaat in vlees ja? van een mens. Dus in, de, in een dierlijk gedeelte van een mens. Dat is een verheven correctie komt van een plant, als het ware. Verheving, Verheving van een plant en niet correctie. Okay. En als wij eten bijvoorbeeld een vlees, een stuk vlees, en als het allemaal strikt noodzakelijk voor ons is. Dat is belangrijkste weer strikt noodzakelijk. Want het is ons toegestaan om dat te doen. Dan wordt het stukje vlees ver, verheven tot het menselijk. Tot het menselijke. Dat is allemaal dus toegestaan. Natuurlijk dat het aan de mens is om zelf perken te stellen, en natuurlijk dat er verschillende gradaties zijn. Ook iedereen heeft zijn eigen correctie -toestand wanneer hij op aarde hier is. Ook dat verandert. En dat iemand kan ook zeggen, bijvoorbeeld hier op aarde van, maar het moet, het moet wel veranderd worden. Het moet niet zomaar zeggen, ik ben uh, liefhebber van Wereld Fonds. Nou, Oké, okay, dat is ook erg mooi. Het kan ook komen van innerlijke drijf. Maar het moet ook zijn naarmate van jouw ontwikkeling. Dat een mens kan bijvoorbeeld zeggen, ik eet nu geen vlees. Hij hoeft niet te officiëren, maar ik zeg bijvoorbeeld, het is mij wel toegestaan, maar ik doe het niet. Of ik doe het minder, of ik doe het alleen op Shabbat, alleen op feestdagen. Dus een mens kan wel zichzelf bepaalde beperkingen opleggen op het toegestaan. Weet dat? Dat is het allemaal toegestaan. Maar of ik, het, of ik daar gebruik van maak of niet, dat is allemaal persoonlijk, natuurlijk. Waar de mens doet. Was het een beetje? Dus altijd als het, als het voor jou strikt noodzakelijk is, als je het ook lekker vindt, is ook goed. Lekker vindt, vind ben je ook dat lekker, waarom? Omdat oh, jij ja, hebt iets in jezelf waarbij jij die dillen bijvoorbeeld lekker vindt. Ik hou van van dillen. 30 jaar geleden was in Nederland, mensen was niet zo gek op dillen. Maar dillen bijvoorbeeld, dillen. Dillen is een beetje zwart. Dillen. Deel, oké, deel. Deel, oké, deel. Nou, bedoel, anderen kennen dat niet, wij kennen dat wel. Maar dat jij eet wat je lekker vindt. Want daarmee betekent betekent dat jij ook geschikt bent om dat te. Dat doet jou goed. En dat gaat ook dat eten wat je eet gaat, gaat ook goed doen. Dat jij het opneemt in jezelf. Oké? Nee. Maar één ding moet je goed in de gaten houden. Dat alles is interafhankelijk. Alles is onderling afhankelijk met elkaar. Eén kleinste Uitvoeren van, uitvoeren van een goede daad geeft enorme resonans in het heelal. Wat zie je wel? Je doet klein dingetje. Iets. Je wast je handen ochtends bijvoorbeeld. Je moet weten wat, en waarom natuurlijk. Mijn volk doet het alleen natuurlijk blindelings. Uh, ook dat is goed, maar je moet voorschriften niet doen als iemand die aangeleerd heeft om dat te doen want dan heb je geen smaak in het. Ze doen het gewoon automatisch dat. Ook dat is goed. Waarom? Als ze dat doen zonder te begrijpen wat ze doen, maar ze zeggen dan: het is een voorschrift van de Schepper. Het is een voorschrift van enig scheppende kracht en ik doe dat zonder dat ik doe, begrijp ik dat dat is immens. Hij heeft een immens uitwerking. Wat staan als we straks gaan we allemaal weer? Ik ben nu bezig met een boek van, van uh, Ari. Het bevat alleen maar 150 pagina's en ik sta absoluut versteld van wat ik lees. Het boven komt, boven mijn pet, wat ik lees, boven al mijn verwachtingen. En dat is dan Shara Mitzvot, de poorten van Mitzvot, van voorschriften. En als je dan leest wat al die voorschriften in taal was, geef alleen maar voorbeelden, 150 pagina's van al die voorschriften die hij de we zijn. En wij gaan allemaal een beetje leren, stap voor stap, ik kan niet alles tegelijk. Ik hoop dat als we dan een tekening hebben, dat globale tekening, dat we gaan sneller vooruit met die tekening, globale tekening. Maar ook zelfs dat, dat wat we nu doen, nu hier en daar en bepaalde dingen. Later zal het allemaal dat komen, later bij jou als puzzeltje alles komt, zal dan zal op zijn plaats komen. oké Dat is wat betreft dieren, planten, zelfs stenen ook niet. Zelfs met stenen moet je ook niet overdrijven. Moet je ook respect hebben ook voor de stenen natuurlijk. Dus niet een berg dan denk je, nou, dat hebben we. Dan gaan we die berg even kapot maken, even, even egaal maken. Dat is mooier dan. Alles is. Waarom is zo'n berg? Waarom staat zo'n berg? Waarom hebben we die bergen? Die overeenkomen, dat overeenkomt ook. Waarom al die bergen? Natuurlijk dat de natuurkundige zal ons direct tegenwerpen van, ja yeah, dat was omdat er allerlei processen, allerlei ram, allerlei processen in de natuur uh, zich hebben voltrokken En dan, uh, daarom zijn uh, die bergen zijn ontstaan door kraters, door dat. en vertelt niet waarom kraters, waarom vulkaan, waarom al die vulkaans. Alles is nodig en al die bergen omdat die zo zijn en, en die, die grote bergen. Waarom dat? Alles heeft de reden. Ook dat is essentieel voor het uh, voor hele. En niet uh, wij gaan de berg even, even kapot en even helemaal afhakken ofzo. Nee, dan haak je op alle krachten die wij waar wij allemaal moeten daarna boeten. Alles is in de uh, zee, is onderling absoluut afhankelijk. Onder andere. Onder. Okay. We hebben gezien, net zoals met ketter, ook maar weer Want alles komt, kleine daad, hier komt van ons, van de mens, komt helemaal naar Eindsvoort, via Maalgoed, via dat allemaal naar boven. En de uitwerking komt daar in mens groot eerst naar ketter, die ontvangt het meeste. En de meeste, dan komt het verder afval, gaat weer naar beneden en komt weer uiteindelijk datgene wat voedsel is aan die mens die een bepaalde voorschrift heeft gedaan. Ja, duidelijk? Vragen misschien? Wat, is wat betreft kleine in inleding voor voorschrift. Dat je weet dat die allemaal kleine instructies zijn ...voor het gebruik... Voor, het, ...voor de correctie... ...voor het gebruik van onze wereld ook... ...en voor... Voor de, ...voor de weg te geven... ...naar de uiteindelijke correctie. En wordt niet automatisch... ...van boven gedaan. Alleen wij... ...van handeling van elke mens... ...hangt die uiteindelijke correctie. En niet van goden en niet van uh, lot van die en die, weet ik veel. Alleen voor onze bewuste verlangen en doen volgens de voorschrift is een heel. Oké, wat. Ik kan nog het tweede gedeelte van de les. Uh, vorige keer hebben we even gesproken over verschillende weergaven in de Kabbalah van geestelijke entiteiten en processen. We hebben gezegd eerst door Sfirot, Ja, spirot. betekent ook werelden en partsofim, dan door. Uh, namen, namen van de schepper eh, allerlei namen schepper uit de natuurlijk uit de En nog bestaat nog een andere is vorm, vorm vormen van letters, vormen van letters. Die zien, hoe die hoe die eruit zien. En combinaties. Combinaties en dergelijke. Posities. Hoe kunnen we dat zien? Hoe de wereld functioneert zonder dat wij gereedschap zou hebben. Die letters zijn gegeven aan de hele mensheid. En daarin zit alles, het hele scheppingsplan, de hele correctie, en is allemaal de hele mensheid gegeven. Alleen Joden die zich aan wie gegeven werd, die moeten de beheerder zijn van dat besturingssysteem. Net zoals hier op aarde, hebben we Microsoft die bestuurder is van Microsoft het systeem, opera, oh, operational system. en wij allemaal gelukkige gebruikers zijn van Microsoft. We denken niet eens aan Microsoft wanneer wij gebruik maken van onze van computers, ja of niet? Het interesseert ons niet, het moet allemaal functioneren. Ja of niet? Dat moet goed functioneren. Zo ook de joden die de hebben ontvangen, die moeten zorgen dat zij dag en nacht leren en on, on, on, onthullen ook alle nuances die nog want wij zijn, hoe meer naar beneden, hoe meer de volgende generatie kan nog weer nog andere dingen onthullen. Die natuurlijk ook waren, Mozes heeft het allemaal gehad. Of dan Akiva, of en andere. Maar we kunnen wel nuances naar boven brengen die aan ons uh, onthuld worden. Door al die letters en al die combinaties van letters. Okay. Dus dat kan ook. We hebben gezegd de namen van schepper, Elohim, Elohim, Hawaïa in allerlei vormen. Ook door positie in alfabet. Dus alfabet. Alfabet. Allerlei wetten zijn gegeven. Het komt later, want we zullen allemaal zien hoe dat allemaal werkt. Naast het een alfabet zijn natuurlijk ook een chinusalve ook geen alfabet. Ja, de ontstaan. Uh, hoe moet je dat de Chinese schrift zien? Tegenover het ze schrift. Zijn die schriften nou allemaal pakweg uh, 5000 jaar geleden de ontstaan? Alfabet is, daarom is het. Kijk, wat is alfabet? Alfabet is al uh, alf is in het Hebreeuws en bet is ook in het Hebreeuws maar alpha is in het Aramees Alpha. en beta is in het Aramees zelfs nog verwant is dus bet en de Feniciërs waren een Grieks volk en zij kwamen daar in de waarde waren Syrië ongeveer in de buurt. Ze, ze waren handelsvolk. En, en ook, hoe zeg je dat, uh, met schepen landen ze daar aan het, het noord-oosten daar. Noordwesten Noord aan, aan de kust. En ze hebben dan van Joden overgenomen in het alfabet. Er is een vorm van hierogliefen. Weergave van fenomenen, uh, uh, voorwerpen in de vorm van hiërogliefen, zoals uh, Japaners of Chinezen de, de hebben, zeer oude vorm. En de vorm van letters. De vorm van letters is aan de mensen gegeven op een hoger niveau. Ik wil niet zeggen dat het Chine Chinezen minder hoger, lager niveau zijn. Maar het gaat om het niveau van wanneer, het ont wanneer, het ont wanneer en aan wie is het gegeven. Joden hebben dus het alfabet ontvangen. En dat werd naar alles, hier naar alle beschouwde volkeren overgegaan. Grieken hebben ook allemaal, en ook bijna allemaal, allemaal in dezelfde volgorde. Ja? Alfabet. Dus het is in het Grie, Grieks ook allemaal overeenkomen met, niet allemaal, niet allemaal, maar met de letters van het Hebraeus alfabet. Ook in het Nederlands alfabet, alle Westerse alfabet, uh, ook Russisch alfabet. Alles overeenkomt naar dit alfabet, wat aan de mensheid is gegeven. Maar alle andere vormen, zoals hieroglyfen, hier die zijn, uh, Prehistorisch, als het ware. Er zijn gegeven aan de mensen nog overblijfselen zijn van Stijnenperk, van de cultuur die stamt nog voor het erkennen van enig scheppende kracht. Kijk nou, dat, ik zeg niet dat ik, ik bedoel, ik praat nooit over groepen of over nationale naties maar kijk nou naar Chinezen, kijk naar naar die uh, allerlei veelgoederij, enorme veelgoederij waar geen erkenning is. Natuurlijk ook zij hebben een soort erkenning van enig kracht, maar ook veel vermengd met veel prehistorische uh, inzichten van voor het erkennen van de scheppende kracht. Die was dan Adam. Het was de eerste die de eenheid van in alle verschijnselen heeft die kunnen zien, dat het allemaal in één oorzaak terug kan gevonden worden. En dat heb je dan ook in dat soort. Dat soort. Heb je ook in Afrika, ook in als je dan in zie in oude, zeg je dat... Be opgravingen, dan vinden ze ook dat soort verschillende hieroglyphen, ook, ook in Afrika veel. Want in Afrika is het eigenlijk de moederland van alle landen, alle stam van Afrika. De eerste mens kwam ook in Afrika. Alle andere gebieden later werden ontgund, pas ontgind. Alle stam van Afrika. Maar nou, in Afrika is hebben we veel te danken. Nou, ik bedoel, ook daar zitten allerlei wortels. En daar zit ook een enorme ook achterstand, ook vanwege ook de ouderdom. Van, het is niet uitgeleefd, maar het moet weer nieuwe mens, zoals een Europese mens, moet meer daar inzichten hebben. Niet naar hun eigen inzichten doen, maar te kijken naar vanuit die culturen die zij daar zitten. Dat kan niet negeren. Oké. Okay. Maar is Adam de eerste mens die het altijd Ja. Yeah. Dus dat is uh, het detail die wij nu hebben. Ik bedoel niet de alles waar zij spreken. Het is ook hetzelfde als alleen gebruiken dat. Ze gebruiken dat gewoon. ontlenen dat. Maar. dit taal zoals. ...vanaf Adam... ...naar al die generaties... ...werd doorgebracht, overgebracht... ...is deze taal. En daarom is, dat, omdat, en daarom is het aan de hele wereld gegeven. En daarom de Joden waren altijd... Ik bedoel... In veel, in, ...van generatie op generatie... ...werden zij... Uh, ...vervolgd. Omdat zij... Uh, bewust of onbewust voelde de wat waren de dragers van deze, dit verband tussen het origine, tussen het absolute oerbeginsel en die generatie waarin zij leefde. Daarom bleef hij ook bijvoorbeeld Als, als oervolk ook. Van binnen dragen ze dat allemaal, al die sporen van verband van het, met, het, met de, de enig scheppende kracht, die leven in, in, in, in dit volk, omdat ze moeten het uitdragen. Er is geen andere keuze. Daarom hebben ze zich ook trouw ontvangen, niet omdat ze zo goed waren. Ze waren zo goed als, net zo goed als anderen. Daarom zaten ze dat, dat ze in bijna begraven, ze zeiden net. Nee, dan de berg gaat jullie kapot drukken. Binnen met dwang werden zij opgezadeld, want wie kan dat ontvangen? Niemand was bereid om dat te ontvangen. Want well, het is een verschrikking om te ontvangen. Het is um, iets wat, het is de kracht wat immaterieel is. ...wat als vuur is. En als een mens dat... Naar, ...naar behoren... beleeft, ...elke voorschrift... ...als een mens dat doet... ...als hij daarbij niet een brand steekt... ...bij het uitvoeren van... ...elke mitzwa... ...elke voorschrift... ...het meest, het meest onbenullige... ...als een mens daardoor niet... ...zijn kaf... kaf ...laat verbranden als het ware... ...die door... Door die mitzwa, door dat voorschrift, vooral uh, voorbestemd is om van de mens dat stukje materiële uit te laten branden. dan is geen uitvoering van voorschrift. Dat is een kinderspel. Oké? Okay? Daarom geen volk dat ontvangen. Want iedereen wil graag lekker... Materieel voel dat wat het allemaal... is. dat voel ik wel, maar dat maar iets wat niet, iets wat er ook leeft. Wat was dat? Faro. We zullen maar weer, Faro heeft niet gespeeld met, met Joden. Faro had gezegd: uh, Ik weet, ik ken Hawaii niet. Want Hawaii is barmhartige. En barmhartige betekent wanneer, wanneer gaat mensen barmhartige aanvoelen, dat werkelijk aanvoelen, geen comedie spelen, maar dat, wanneer jij laat door die met door die uitvloeiproeven van die voorschriften, dat jij laat afbranden of zeg je dat littekens maken, inkervingen van die voorschrift moet in jouw hart in alles in jezelf moet inkervingen maken op die plaats waar het nodig is volgens dat mitzwa, die, die dat voorschrijft. Dan moet je je daarvoor dat het jou ook doet. Mm. En de paar varao's zegt, ik ken dat niet. En Ari verkla verklaart het waarom. Hij kende wel Elohim. Elohim, Elohim. Elohim betekent minder dan tien sfeerhout, zeven sfeerhout, laten we zeggen. Ja, dat wil ze wel. Waarom? Elohim is de naam van de schepper die manifesteert aan de mens is, of door de mens geleefd is, waarbij din, mens dien, dien strengheid, ervaart van de, van, van de schepper. Dat, is, dat kende hij wel. Toen malige kende kennen. Hij zegt, ja, dat ken ik. Maar wat jullie mij zeggen, nou jullie gaan, uh, Moses zegt, nee, Hawaii heeft ons gezegd dat wij moeten naar de woestijn gaan. En daar moeten wij hem dienen. Want ook Moses wist niet waar, op welke plaats zouden zij, zou de schepper hen aangeven om daar te dienen. Sinai, dat weet ik. Op de berg, waar ze dus de... Torah hebben ontvangen. Hij wist het ook niet. Hij leent zich daarvoor. Maar hij zei ook tegen farao: Wij moeten naar, wij allemaal met onze dieren, met onze vrouwen, met dieren, met alle voorraad. Alle voorraad betekent ook alle vormen van natuur. Alle vormen van. De, zet, hoe heet het? Metalen voorwerpen, zet. alles is ook vormen van natuur. Alles hebben ze meegenomen. Ook de, ook de, er is een Libanon, er is een Libanon, dus ook die keder, zeg het? zeder van, van Libanon hebben ze ook meegenomen om, allemaal gedragen daar ook om die, om die Mishkan, om die Mishkan te bouwen, zeg het Mishkan? Om die, om die, om die, om die, om die in de woestijn tabernakel te, op te bouwen. Om alle vormen van natuur moesten wel, moesten wel aan de bak komen, want allemaal vertegenwoordigen zij de macht van, enige macht van de En toen natuurlijk, de uh, farao die vond het belachelijk, en zei, uh, het is allemaal, het is Joodse uh, trick, hoe ik het, trucks. Dat jullie gaan wel weg uit dit land, uh, jullie moeten hard werken, werken, uh, werken, je ja, arbeid macht vrij. En jullie willen nu naar de woestijn gaan, uh, jullie God dienen, ik ken jullie God niet. Hij kende hem inderdaad niet. Waarom niet? Barmhartige kenden ze niet. Ook net zoals de Nazis in die periode kenden ze niet. Dus ze waren natuurlijk allemaal religieus, allemaal gingen ze naar de kerken, allemaal Heer Jezus, maar barmhartige God kenden ze niet. Dat was de beschaafdste natie van de wereld, de Duitsers, in die tijd. echte, echt cultuur allemaal kwam van de, van de Duitsers. En kijk nou, en toch wel kenden ze niet tot na al die tragedie van die 6000. Dat is geen tragedie, we hebben gezegd geen tragedie, maar dat moest allemaal gebeuren. Maar kenden ze, ze kenden de Duitsers ook, kenden de barmhartige God niet. hebben we nog? Met alle kerken na 2000 jaar dat ze in de kerk gegaan geweest, maar toch niet. Maar hoe kan je dan spreken tot heren als je... Als je heren, ja, godheren of heren, barmhartige heer, als je een mug dood. Dan kan je niet spreken dat je dat betekent, als je een mug dood betekent dan, dat jij niet kent de barmhartige heer. Okay? Dat is het alfabet. Een beetje, heb ik een beetje onbeslachtig. Ik kan niet... Uh, To the point, dat komt later als we meer, meer gegevens hebben. Het, was het alfabet. Absoluut opgebouwd naar de krachten. Van alef begint licht. Ook alle, alle 22 letters zijn allemaal vormen van keeling. Maar we hebben gezegd: alles wat hoger is, is licht voor een lagere. Ja of niet? Dus als wij zeggen: zo. De eerste letter is alef en de tweede is bed. Of wet. Dan. het meest lichte. hogere Is alf. Ten aanzien van bed. Dus ten aanzien van bed is kli. Alf is als licht. Kli. Kijk. Hier zit laten we zeggen. Eindsof. Eindsof. Want als we het zo bekeken. Dan bekeken we het dan. Horizontaal. Ja of niet. Dan eindsof is, eerst die bestraalt de alef. En dan komt de bed. Dan voor bed, dan alef neemt van het licht het meest fijne. En geeft de rest afval, wat noemen we dat, aan bed. En de bed geeft weer aan hemel. Oké. Okay. En gimel gaat verder naar Dalit. En zo gaat het verder, verder tot aan de laatste letter, Taf. En er wordt ook gezegd dat aan het einde der tweede, wanneer alle correcties zowel volbracht worden, zal de letter Taf op de voorhoofd van rechtschapenen zal worden, als het ware, ingekerfd Wat betekent dat allemaal? allemaal, dat allemaal leren. We zullen begrijpen dat het allemaal hoe geweldig het is dat dat systeem. Operationeel systeem. Nou, wat hebben we gezegd? Vormen van letters. Nou, kijk nou als voorbeeld. alef. We kunnen enorme informatie krijgen van alef. Informatie is ook licht. Alef kunnen we zien als laten we zeggen zo. So. So. Dan is dat als Jude, letter Jude, ziet u dat? balkje is letter Waf. En onderaan, de onderste Waf, is, on is ook Jude, onderste Jude. Eigenlijk aan de eerste letter kunnen we ontlenen alle wetten van het Hilal in potentie. Want dat is, als het ware, kli tot hier. En het midden, dat is dan parsa, is dat. En dan begint, dat begint dan, dat zijn allemaal, boven zijn de altruïstische kilim, zoals bij mensen ook, geven En dat zijn egoïstische daaronder. Onder. Dus dat is het samen, als je samen doet, dan heb je het yud yud En dat en Waf hebben samen getal 26. Getal van Hawaii. Zo, so, yud he Waf, Hei. Dus de naam van Barmhartige God zit al in die alle verweven. Het kan ook anders zijn, dat wil je niet verder, er zijn ook al andere, andere, door wetten van de kunnen we het al in de letters, kan je al die krachten hebben. Dalet bijvoorbeeld, Dalet. kan je zien als twee wauws. wauw, deze is ook wauw, dus je kan zien als twee lenen, twee leinen. Dus ja, dus we gaan zien als 12 is 12. ziet u? Maar ik kan ook hier op het puntje, zit ook een jood. Hij is nog, als het ware, latent, zit. Maar het is ook zit, alles is verwoven. Zie, zie je, overal vind je jood, bijna overal vind je jood weer terug in al die, al die letters van het alfabet. Want jood is chogma, is, is wijsheid. Dus alles zit al verweven aan in verschillende letters. Oké? Okay. Dus met, met die Jood wordt het dan, hoeveel? Dan wordt het 22. Dus alleen Jood, Dalit, in zichzelf bevat al die 22 letters van het alfabet. Hoe verweven alles met elkaar is. Dat letter H, Letter H, Letter H kan ook zien, kan gezien worden als wav. Nog een keer waf. En drie keer wav. Dus vanaf waf zie je dat als al dat instrument van drie lijnen drie lijnen. Rechterlijn, linkerlijn en middellijn. Daarom is het wav al. Van waarom is dan bina, vanaf bina begint correctie. Dus alle redenen, ik wil niet nieuw daar, daarin te gaan want, maar allemaal zullen we het allemaal zien. Zo so, kunnen we allemaal verder gaan, want het is niet, nieuw is het gewoon even, even aangegeven. Zo, so, elke letter kan je wel dat zien. En mem, wat ik niet kon optekenen, dat, dat met mem heb ik altijd problemen, omdat ik probeerde dat kalligrafisch te tekenen. Kalligrafisch, dan weet ik het. In de vorm in van letters, nou, kijk, mem is zo'n valve, een beetje gebogen valve, en dan nog letter kaf. Voor mem komt de letter kaf. Of gaf, kaf hier, zo, ja? so, kaf. En dan, volgende is dat kaf. Plus daarvoor is nog, en kaf is 20. En dan komt nog, kom nog, er komt nog lamet het zit nog hier tot tussenin, tussenin natuurlijk. Maar kaf en dan nog waf, dan heb je een combinatie van die letters. Dat wel. Dus men is dan kaf plus waf. En dat is dan ook weer 26. Dus ja, overal vind je de schepper in elke klie moet ook de schepper indirect zitten barmhartigheid zit overal dus dan moet je ook zien dat ook dat in elke luis zit een uiting van barmhartigheid zo moet je de wereld zien en dan ben je dichter het meest dicht bij de, bij de waarheid dus uh, alles aan jou dus elke dag kijk, laat staan Praten we niet over. We hebben gesproken, ja? Dat is een barmhartigheid, kunnen we barmhartig gekregen, het laten zeggen? Nog een keer. Bij de laatste, bij de kleinste luis kan je dat zien. Barmhartigheid. Laat staan de parkeersagent. Oké. Ja. Dus, kijk, mem. Nun. Nun. Oké, okay, nu. Uh, Oké, okay, iedereen heeft het allemaal gehad. Dus, allemaal wel dingen. Kijk nou andere dingen. Hoe kunnen we dat doen? Hoe Tora to speelt. We weten de Kain wordt zo gezegd. K, koef, koef, de letter koef, is zo so letter H. Letter H en als je dan verlengt hem, dan wordt het een koe, wordt het een koef. Dat verlenging betekent een eigen verlenging. Dat is dan, dat is, zo, zo loopt dit. En die gaat naar beneden ook als. Eh, dat is dan. Kof is ook een letter waarmee waar ook onreine krachten ook weergegeven wordt. Alles is, alle, alle 22 letters van het alfabet zijn natuurlijk heilig. We geven dus licht aan. Maar ook ziet ook weergave van onreine kracht. Wat kain bijvoorbeeld. Kain. K. K Kof. Joed en nun. Want na al die 22 letters komen nog, nog 5 letters, 1 letters, 1 letters. Die aan het 1 worden geschreven. En dat helpt mij al een beetje. Dus um, eerst komt het een, een, ja, af, zeg je. Af. Gaf, gaf, aan en het ene gaf. Dus taf is 400. Dat is dan 500. Maar normaal, bij tellen wordt niet meer dan, dan 400 geteld. Soms wordt ook geteld die dingen als meer. Ja. Maar tot 400 is alfabet. Dus van alf tot tet is 1 is tot en met 9. Van kaf tot en met tzadi, ja, tot en met tzadi, zullen we dat tzadi schrijven, tzadi, tot en met zadi is twintig tot negentig. En dan heb je kuf, De kuf, dus allemaal negen, zie je negen, negen spheer rood en negen spheer rood. hier ook, kuf tot en met gaan dat even kijken. Dus kaf. Ja. Um, dan eind, eind letter mem. Dat is dan zes. Dan, als ik me niet vergis, is het is het tzadi. Ja. Tzadi, eind letter tzadi. Ja. En dan doen we het einde dan p p zoiets. So p p en het laatste letter is nul het laatste dus al die vijf letters al die vijf letters we are weer vijf die vijf letters dan één letters die overeenkomen met hun een normale letter want die zijn vijf andere letters en die zijn allemaal Krachten van macht, Oké. Okay. En nu probeer ik eventjes, laat ik zien, even een voorbeeld hoe de Torah speelt met dat soort dingen. Of uh, vertelt ons die, waar die toespelingen zitten. Waar wij enorm veel informatie en licht kunnen ontvangen. Van wat de Torah is. Kaim. Er bestaat ook een woord. Kets. Um, kets. Kets betekent einde. Soms Kets. Einde. En wanneer de generatie van generatie van generatie van zondevoet was toen zei de schepper ik ga even naar binnen ah, tegen, tegen de, ook generatie van so, so, Sodom. Sodom Sodom en Gomorrah Gomorrah, wij noemen het Sodom en Amora en niet Gomorra. En toen zei de schepper: Ik ga wij gaan even, we maken een einde aan deze, aan het menselijk geslacht. Einde betekent kets. Oké, okay, kets. Ook bij het, de slavernij, bij het afbreken van slavernij, van van de Egyptische slavarneen was ook dat geval, dat kets. Dat de schepper Joden gingen naar, naar Egypte om zoveel jaren te blijven in Egypte. Taf jaren, 400 jaar. Waarom? Om alle krachten van het hele alfabet in zichzelf, al die krachten, al die krachten, scheppingskrachten in zichzelf op te wekken. Al die krachten, al die wensen op te wekken. 400. Maar ze schreeuwde, wij kunnen niet meer, wij kunnen niet meer, wij zijn zo moe van alles allemaal. Dat. Toen heeft ze, heeft, uh, ze schreeuwde daar een schepper en Kets heeft gematria 170. Dan heeft hij aan hen 170 jaar afgekort hun verblijf in, al in, in, in, in, in, weet het. In Egypte. En dan bleek er alleen maar 210 over. En daarom staat het, staat het in het woord ook. redu Daal af. Toen hij zei tegen Jacob. redu Dus val, de daal af naar Egypte. Dus voordat ze gingen naar Egypte was een bevel van de schepper. redu Daar staat ook. Res is 200 dat is, Dalit is vier. En Waf is zes. Dus het was een voorspelling voor hen dat ze 200 alleen zouden jaren zitten in de woestijn. In, de, in, de, in, de, in de Egypte. Wat ik bedoel, een voorbeeld te geven. Hoe dat, hoe dat werkt en hoe dat fijn te werk gaat. Dat men niet zegt, God, God, Heer, of dat waar, Dat men ontleent, onderzoekt. De schepper vanuit zijn Torah. Hij, hij, hij schuilt zich in zijn eigen Torah. En door te werken aan zijn Torah, door jezelf ontvankelijk te maken. Door jezelf transparant te maken. Komen die dingen van natuurlijk niet door jezelf. Je kan zelf, wij kunnen zelf niet improviseren. Wij kunnen het weer van hen ontvangen. Totdat dan iemand die groot wordt. ...zelf iets openbaar wordt, want je kan iets toevoegen. He? dus je ziet het wel. Nou, dan. Kijk nou hoe dat... ...wat Gaien heeft gedaan qua krachten. We hebben gezien dat Nun ...lijkt op die... ...op de linker gedeelte van Tsadi, zie je dat? Het is net zo, het is alleen een beetje gebogen. Jij zie je dat, dat? Nou... Wat heeft hij gedaan? Door, door, Wat was het effect, de effect van zijn zonde? Dat is, dat is jood. Kijk, die tzaddi, deze deze cijde. niet deze, maar niet die tzaddi van dat zit uh, in het in, maar ja? aan de tzaddi, is zo. So. Dat is dat link, dat rechtse... Is yud, yeah, yud. Where is it? And nun, that is nun. That is the last nun. That is the nun. As you that for day of this, then I bet it way. This is the nun. Nun, last nun. Did I read it? No. What did Cain have done? He have that split He have did zadi, and zadi is then the rechtschappen. ...in een mens. Van Zadik. Hij heeft hem gesplitst. Dus zijn... ...verbondenheid aan... ...de enige scheppende kracht... had hij gesplitst. Had hij dan dat apart... ...apart gedaan. Jood apart. En nun apart. En daardoor is Kain geworden. Dus daardoor... kon hij geen einde... ...hebben in al zijn... Al zijn zonde. Hij heeft steeds herhaald is Terwijl alles aan alles moet einde komen. Een goede einde. Kets, kets is het bevrijden van volk uit, uit het land. Alle kets hebben. Kets betekent ook, net zoals Jacob had bij zijn ontmoeting van Esau, had hij gezegd: Ik heb, ik heb, ik heb, ja? ik heb, Jeschelie gekozen. Cool, ik heb alles voldoende. Dus een mens moet zichzelf einddoel zetten en niet blijven nog, nog en nog niet weet meer, nog en meer, nog, en niet, nog iets, nog iets. Dat is geen einde. Maar dan is het uh, onder de negentide. De kist in die ja is onder oh, de negatie. Oder kan het bedoelden onder de negentig? 190 Ah, bedoel je hier? Nu ga je dat tellen? Ja, 100, 100, sorry, 190. Neem ik wel, ik? Neem ik wat ik? Precies, neem ik wel, ik? Eh, ik heb het echt gewoon, eh, Natuurlijk, dan wordt het inderdaad 210, klopt. Oké? Okay? Het is dus net zoals hij toen Jacob heeft ontmoet Esther, en Jacob zei: Ik heb, ik heb alles. Alles betekent dat ik einde heb. En ik weet dat mijn einde, het is, ik heb een gesloten systeem in mijzelf. Dan kan je aan jezelf werken. En wat zei SF? Je schiet bij, ik heb veel. Veel betekent nog veel, nog meer. meer. Niemand krijgt genoeg van veel. Okay. En dat is dan Kijn, hij is verdeeld dat, dat zei hij. Zo, nou, dat soort dingen kunnen wij ontlenen. Natuurlijk van Ari, van Grote kunnen we dat ontlenen. Maar zo leren we de Tora op die manier allerlei vormen van vormen van letters. Oké? Even als voorbeeld. Niet omdat het als, als les van jou maar maar als voorbeeld. Ziet u dat? Drie vormen van lessen. Drie vormen, of uh, grof, uh, drie is de vormen van leren. Van weergave van het goddelijke is dat die sferot, ja, dat is waar sferot, sferot of vijf sferot, dan hebben we namen van God, namen, alles oh, wat into rust, in Torast staat, is namen van God. En de derde is vormen, vormen van de letters, etc. Dat is een grote ding. En dit zijn allemaal door elkaar, we zullen die halen. We zullen niet zeggen, eerst hebben we dat over die sferot en dan hebben we dat. Maar we zullen allemaal door elkaar halen. Svirot en daar. We kunnen ook in namen, kunnen we namen, kunnen we ook in svirot weergeven. En omgekeerd. En vormen van letters kunnen we ook uh, in namen, cetera. Allemaal helpt elkaar om dat te doen. Dat is wat wij gaan doen met jullie samen. Oké. Okay. Huh? Kids you,